Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft beelden vrijgegeven van een tunnel van Hamas. Met een lengte van 2,5 kilometer zou het de langste tunnel zijn... die het Israëlische leger in de Gazastrook heeft ontdekt. Grote delen zijn zo breed dat er voertuigen doorheen kunnen. Volgens Israël moet Hamas jaren bezig zijn geweest met de bouw van de tunnel op een diepte tot wel 50 meter. Het project moet vele miljoenen hebben gekost, zegt het leger. De bouw zal onder leiding hebben gestaan van Mohammed Sinwar, de broer van de belangrijkste Hamas-leider in Gaza. Het Dickens-festijn in Deventer heeft dit weekend, net als voorgaande edities, zo'n 125.000 mensen getrokken. Dat is volgens de organisatie ook de maximale capaciteit. Op de drukste momenten werd de wachtrij gesloten en moesten bezoekers zich elders in de binnenstad vermaken. Voor het festival wordt het Bergkwartier in Deventer omgetoverd tot een 19e-eeuwse Engelse stad... waarin honderden acteurs personages van Charles Dickens uitbeelden, zoals Scrooge en Oliver Twist. In Nijmegen is de aftrap gegeven voor de inzamelingsactie van 3FM, Serious Request. DJ's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Wijnand Speelman... zitten een week lang opgesloten in het glazen huis op de Grote Markt... zonder eten en zonder telefoons. Ze zamelen dit jaar geld in voor de stichting ALS Nederland. Op kerstavond komen ze weer naar buiten en wordt de opbrengst bekendgemaakt. Vorig jaar was dat 2,3 miljoen euro voor de stichting Het Vergeten Kind. De Franse handbalsters hebben het WK gewonnen. In een spannende finale versloegen ze titelverdediger Noorwegen met 31-28. Vanmiddag eindigden de Nederlandse handbalsters op het WK als vijfde... door Duitsland te verslaan met 30-26. De overwinning leverde Oranje een betere indeling op... bij het Olympisch kwalificatietoernooi.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Peaceful Radio Show 1572. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Een uurtje kerstmuziek. Ja, volgende week natuurlijk weer een traditionele kerstuitzending van Peaceful Radio Show. Maar nu hebben we nog even wat andere muzieken doorheen. Zoals van het Luza trio Een ja, nieuwe artiesten voor mij uit Portugal met het heel eenvoudige betitelde album Ser. S-E-R. Dan eens even kijken... Um, wie komt er aan? Michael Koolwitz. Oh ja, hij heeft twee albums had hij ingestuurd. Dus, um, het is ongelooflijk hoeveel kerstalbums of holidayalbums ik uh, dit jaar uh, in 2023 heb binnengekregen. Was het uh, Michael Koolwitz in het eerste uur. Met eens even kijken... Um, waar staat hij? The Friendly Snowman. En dit is het album Santa Place. Michael Kowitz dus. En dan nog uh, van een man die uh, Peaceful Radio niet los kan laten. Dat is uh, Rijon Douillon. Imagines heeft hij uh, ingestuurd. Dat is inmiddels een vierde album al in een paar weken tijd. Ja, nou ja, zeg maar in een maand of zo. En dan ja, de rest van de muziek is eigenlijk allemaal gloednieuwe albums. We lopen helemaal in de pas. En we sluiten af met dit fraaie album van Goomer, Edwin Evans. En ik heb eindelijk het jaargetal kunnen vinden. 1996. Toen maakte hij het 49 minuten durende album Christmas Memories. En daarna sluiten we dit uur dan ook ruimschoots mee af. Ik wens je veel luisterplezier.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 And this is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season.